Goedenavond. De Eredivisie beleefde vandaag zijn jaarlijkse onvermijdelijke primeur. De eerste trainer vloog eruit. John Karelsen kreeg deze twijfelachtige eer nadat zijn club NAC Preda afgelopen zaterdag opnieuw verloor. Na die nederlaag tegen Vitesse had Karelsen nog hoop op herstel. Nu komen de weken of maanden aan waarin wij ploegen krijgen die nog enigszins bij ons in de buurt staan. We hebben natuurlijk ook wel een hele zware start gehad met nu Vitesse en bijna alle topclubs. Dus... Uh... Ja, nu worden het wel de maanden van de waarheid, ja. Ja, maar in die maanden van de waarheid zit dus niet Karelsen op de bank, maar zijn assistent Adrie Bogers. Ook voor Ron Jans zit er weer een trainersavontuur op. Standaar Luik ontdeed zich gisteravond van Jans en dat verbaasde hem niet. Ik wist echt wel hoe de club ervoor stond, maar je hoopt dan dat je ja, een onderdeel kunt zijn dat het allemaal weer naar boven ging. En daar zijn we niet in geslaagd. Vandaag en morgen zijn alle voetbalogen weer gericht op de Champions League. We u op de hoogte van alle wedstrijden en kijken ook al vooruit naar de ontmoeting tussen Ajax en Manchester City. Voor Ajax is het na twee nederlagen tijd voor succes. Ryan Babel kent het belang van morgen. Ja, een grote wedstrijd. Uh, belangrijk, van onze kant natuurlijk. Uh, willen we nog meedoen. Dus uh, ja, dat weten we als groep. En morgen wordt het etappeschema van de Tour de France gepresenteerd. 100 jaar Tour de France. U mag drie keer raden waar het in Parijs over gaat. Vandaag en de rest van de week. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Het is een Champions League avond die allesbehalve voorspelbaar voorbij gaat. Manchester United kwam achter, Chelsea kwam achter, Barcelona kwam achter, Juventus kwam achter. Maar Barcelona heeft het inmiddels recht getrokken. Rachna is. zit er nog een overwinning in ook tegen Celtic. Oh, dat kan zomaar. Het is 1-1 na 61,5 minuten aanval. Barcelona, Messi in het strafschopgebied. Maar schiet aan tegen Ambrose, de centrumverdediger van Celtic. En zo blijft het gelijk. Barcelona wel een hoekschop. Barcelona na 18 minuten via Samaras. De Griekse international op achterstand gekomen. Een kopbal nog via Mascherano. Maar ik heb het idee dat hij gewoon telt voor de uitspeler van Herenven. Voor Samaras. En op slag van rust. Iniesta met zo'n snelle aanval van Barcelona de gelijkmaker. Messi als aangever. Tik tak tik door het strafschopgebied heen. En uiteindelijk vanaf de rechterkant in het strafschopgebied Binnengeschoten door Andres Iniesta. Een wissel nu met Commons die erbij komt voor Brown bij Celtic. Dat zich toch behoorlijk presenteert hoor. Want er werd van tevoren toch wel getwijfeld aan de kwaliteit en de kansen van de Schotten. Die het tegenwoordig in die Schotse competitie alleen moeten doen. Want de Rangers zoals bekend naar hun faillissement teruggezet. En uh, ja, de competitie is er niet sterker op geworden daar. Maar het ziet er behoorlijk uit en er zijn mogelijkheden geweest op meer. Hoewel de... Eerlijkheid gebied te zeggen dat Barcelona de ploeg is die het meeste bal heeft. Maar Celtic probeert af en toe uit te breken. Zoals bijvoorbeeld nu via de rechterkant. De voorzet kan zometeen gaan komen. En bijna de goal. Maar Valdes komt er goed uit. Commons, die nieuwe man, was aan de rechterkant vertrokken. Valdes eruit. Adriano ook even erbij. En zo Barcelona toegeven in de problemen. Voorzet nog een keer vanaf de rechterflank bij de schotten. Maar niemand voor het doel. En dus is daar doelman Vitor... Valdes van Barcelona. Maar Celtic is zeker niet kansloos vanavond. Het treintje rijdt niet zoals normaal bij Barcelona. Nou zijn er zijn nogal wat blessures. Een schorsing voor Busquets, Daniel Alves, Puyol, Abidal al wat langer. En Gerard Piqué allemaal niet aanwezig. En misschien dat dat dan toch een keer zijn weerslag heeft. Op uh, ja, het totaalplaatje bij Barcelona. Dat nu weer de bal heeft aan de linkerkant van het veld. in dat is van het veld. Balbezit was er voor Hernandez. Heeft de bal teruggekregen. meter op 15 over de middenlijn. Wat links op het veld. Via Song de controlerende middenvelder. Hij staat in de basis op het middenveld. Zo gaat het naar de rechterkant van het veld. Waar de aanval wordt voortgezet bij Barcelona. Met Pedro leidt balverlies. Zo kan Celtic weer hopen op een kans aan de andere kant van het veld. Aanname is nu niet goed. En na 64 minuten loopt de bal over de zijlijn heen. Hoeper houdt hem niet in de voeten. Het is leuk, het is onverwacht... dat Celtic tegen gas geeft richting Barcelona vanavond in Spanje. 1-1. Ja, en de andere zes wedstrijden die nog bezig zijn... worden op alle mogelijke manieren in de gaten gehouden door Bas Tiggeler. Bas, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Ja, Heet van de naald is de gelijkmaker van United... in de wedstrijd tegen Braga. Manchester United stond na 20 minuten met 2-0 achter. Maar het is daar inmiddels 2-2 geworden. Eerst Hernandez en... Zo even Evans uit een hoekschop van Van Persie maait hij eerst volledig over de bal heen. Maar die blijft eigenlijk voor hem liggen en dan kan hij het nog een keer proberen. En na een uurtje dus 2-2. Uh, andere ploeg uit Engeland heeft het de hele avond al moeilijk. Chelsea in Donetsk. Dan schakelen we even naar groep E over. En dan pikken we het vandaag wel weer op. Want dat stond 1-0, maar is 2-0 geworden voor Donetsk. Fernandinho maakte de goal, dat klinkt Braziliaans, dat is het ook... net als de maker van de 1-0, Texera... want er zitten nou eenmaal negen Brazilianen in die selectie. Maar Chelsea heeft daar duidelijk niet zijn avond. Eh, dat is verrassend. In dezelfde groep is het ook verrassend dat Noord-Chelan... kleine clubje uit Denemarken... tegen het grote Juventus met 1-0 voorstaat... door een prachtige vrije schop van Bekman. Als je dat een beetje op zijn Engels uitspreekt... dan begrijp je meteen waarom hij een bal in de kruising kan schieten. Dat deed hij in de vijfde minuut van de tweede helft langs Buffon... Uh, toch niet de minste keeper, dacht ik. Uh, in groep F, Lille-Bayern nog altijd 0-1 door een benutte strafschop van Müller. of valentia was heel lang 0-0. Werd vlak voor rust 0-1 door Soldado uit een strafschop. En eigenlijk meteen na rust 0-2 door weer Soldado. Dat lijkt dus beslist. Uh, en dan zijn we bij, behalve Galatasaray-Kloets nog niet genoemd uit de pool van Manchester. Daar staat het nog altijd 0-1 in het voordeel van de Roemenen. Die al een tijdje met z'n tienen spelen overigens.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 Op de gang van de tanden, wat er muurlijk, wat er bijna op zon. Ik al zo'n vermoeden. Ik kan het niet alleen, heet dit liedje van de dijk. Barcelona tegen Celtic. Is Messi jouw vader eigenlijk, Rachman? Volgens mij niet. Ik denk ook niet dat hij dan meteen naar de kant gaat. Want dat is ongeveer wat hij heeft laten optekenen voor deze wedstrijd. Die op 1-1 staat. En een minuut of twintig nog op de klok. Barcelona met een... Uh... Veel mensen op de helft van Celtic. Het levert uiteindelijk niets op. Bal wordt weggehaald. En ik denk in tweede instantie nog een keer als er een hoge bal wordt ingezet bij de Spanjaarden. Nee, hij staat op het punt om vaderlijk te worden. Schijnt de naam Diego aardig te vinden, begreep ik. Mm. Voor de kleine junior. Maar goed, of dat echt gaat gebeuren, dat zien we dan later wel weer. Het is een bijzondere avond voor hem. En hij wil graag een doelpunt opdragen aan zijn zoontje. Want dat schijnt hij volgens mij te krijgen. Eerste gele kaart nu van het duel overtreding op het middenveld. Mascherano krijgt die kaart achter zijn naam. Hij kan hem hebben. Een speler maar op het veld van Jama, Die bij een gele kaart voor de volgende wedstrijd geschorst is. Het is Forrest die er vandoor gaat. En dan legt hij hem hardhandig neer. Want zo is deze Mascherano geboren. Als we het daar dan toch over hebben. Dat is een bikkelharde speler. En die is niet te beroerd om eens in te grijpen. Celtic neemt de vrije trap. En doet dat goed voorzet Forrest. Maar... Voor de goal is niemand en dan kan de kopbal terug op doelman Valdes en is het gevaar weg. Maar dit is een uiterst vermakelijk duel tussen Barcelona en Celtic. Omdat Celtic op voorhand nog niet in staat werd geacht om serieus partij te bieden aan het sterke Barcelona. De koploper van Spanje tegen de koploper van Schotland. Ik zei al eerder, die competitie is toch uitgehold de afgelopen jaren. En als je dan terugdenkt aan de wedstrijd die Celtic een aantal jaren geleden bij Utrecht speelde, toen leken het wel elf landlopers zo slecht... Pas Celtic die avond. Barcelona aan de linkerkant van het veld. Voorzet komt. Maar Pedro vindt geen ploeggenoot. Nadat hij wordt aangespeeld door Savi Hernandez En vervolgens een overtreding. En dan mag Celtic bij de punt van het eigen strafschopgebied Aan de rechterkant van het veld. na Een tikje van Jordi Alba de vrije trap gaan nemen. En komt een resultaat. Want dat zou een punt toch zeker zijn voor de schotten. Die voorlopig vier punten hebben. Barcelona heeft er zes. Dan komt een resultaat toch in ja, zicht bij Celtic. Het is 1-1. En daar was hij dan toch. De eerste trainer van de eredivisie die eruit vliegt. Ieder jaar zitten we erop te wachten. NAC heeft trainer John Karelsen ontslagen. Karelsen kreeg de schuld van de slechte prestaties van het elftal. NAC staat voorlaatst in de eredivisie en heeft pas één keer gewonnen. Technisch directeur Jeffrey van As. Ik leg een doelstelling voor het seizoen weg. En die doelstelling heb ik weggezet voor het seizoen tussen plaats 10 en 14 te spelen. En dat is in mijn ogen nog steeds een realistische doelstelling. Er zit voldoende kwaliteit in, in, de, in deze ploeg uh, om ook daar te spelen. Alleen op dit moment uh, spelen bijna alle spelers uh, onder hun kunnen. Ik heb ze vanochtend ook wel een, een spiegel voorgehouden, onze spelersgroep. En ook mezelf een spiegel voorgehouden van joh, dat wij tot nu toe gefaald hebben... om die prestaties op de mat te leggen waarvan ik denk dat ze dat kunnen. En dus het is, het is een falen uh, uh, als collectief... Maar uh, na uitvoerig overleg, met name met uh, Stefan Eskers, de algemeen directeur... hebben wij toch de beslissing genomen om uh, vanochtend... Uh, John deze hele vervelende mededeling te doen. Ja, die mededeling was. Er is geen vertrouwen meer tussen de trainer en de spelersgroep. Je hoort het zo vaak bij een ontslag. En dat kreeg John Karelsen dus ook te horen. En daar keek Karelsen van op. Ik heb uh, tot gisteravond, dus het gesprek met uh, Van As en Eskis... heb ik nooit signalen van spelers... Uh, of van de technisch directeur gehoord dat het uh, vertrouwen minder was of er niet meer was. En dan sta je daar. Ja. Dan is het inpakken en wegwezen. Ja, maar naar, naar... Je bent een boegbeeld van NAC. Daar ga je toch wat anders mee om of heb ik het verkeerd? Nou ja, dat is natuurlijk zo. Alleen ik zie dat, niet, uh, uh, ik zie dat iets anders. Kijk, je bent uh, trainer in de Eredivisie. Dat is een zware baan. Ehm... Uh,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 Maar aan het begin van dit seizoen, we hebben het er al eens eerder over gehad... je begint met 23 spelers waarvan een groot gedeelte niet eredivisiewaardig is. Jullie konden die toch bevroeden dat het deze kant op ging... na alle financiële ellende bij NAC? Nou ja, kijk, ik heb uh, voor het seizoen met uh, uh, twee leden van de Raad van Commissarissen... en met Jeffrey Van Assen uh, uh, gezeten, met uh, Cor Verhoy en met uh, Frans Jacobs... Um, om te bespreken wat we van de selectie vonden. Hun hebben toen tegen mij verteld van uh, nou, als je erin blijft dan, uh, dan is het goed. Want dat is het belangrijkste voor NAC. Dus dat uh, was voor mij de doelstelling. Vervolgens uh, wordt er een doelstelling door de club uitgesproken. Uh, die overigens niet met uh, de technische staf is besproken. Want je moet uh, tussen 10 en 14 eindigen. Nou, prima. Dat vond ik toen een, een zware dobber, Om, uh, Omdat uh, zowel ik uh, als de rest van de technische staf... als uh, twee leden van de Raad van Commissaris hadden uitgesproken... dat uh, ze zich zorgen maakten over de spelersgroep. Um... Maar goed, ik ben er gewoon met, uh, uh, met frisse moed aan begonnen. en uh, Ik heb geprobeerd uh, er wat van te maken en dat is niet gelukt. Wat verwijt je jezelf? Nou ja, kijk, ik vind altijd als je ontslagen wordt, moet je eerst naar jezelf kijken. En uh, natuurlijk, uh, dat doe je na wedstrijden. kijk je van dan heb ik goede beslissingen genomen. En dat doe je nu ook na een reeks wedstrijden. En dan, uh, ja, dan ga je ook denken van heb ik de, de goede spelers opgesteld, heb ik goede wissels gemaakt. Is mijn speelwijze aangeslagen of niet, uh, dat soort dingen ga je wel afvragen. En uh, ik vind je moet altijd eerst kritisch naar jezelf kijken voordat je over andere dingen uh, iets roept.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 Nee, ik voel me niet belazerd. Normaal, je moet eerst naar jezelf kijken. Wat heb je nou zelf fout gedaan? En ik zal uh, zelf ongetwijfeld fout ook hebben gemaakt. Alleen, ik, uh, ik vind het moeilijk werken als er geen visie en beleid en geld is. Dat is wel cruciaal voor een betaald voetbalclub. Aldus dus John Karelse, hij was in gesprek met Rob Fleur. We gaan naar ons matchcenter voor de laatste ontwikkelingen in de Champions League. Bas? Ja, nou die zijn er, want Manchester United is tegen Braga op voorsprong gekomen... nadat het met 2-0 achter stond. Hernandez en Evans de stand gelijk trok. is nu zelfs 3-2 geworden. Kwartiertje voor tijd weer Hernandez. Die een voorzet vanaf de rechterkant binnenkopt. Uh, dus daar lijken de zaken weer zoals ze horen te zijn. Want United thuis op achterstand tegen Braga, dat vonden we eigenlijk allemaal maar heel gek. Dan gaan we even weer terug naar groep E. Dat is wel echt een frassende groep hoor, want Shakhtar, Donetsk, Chelsea, dat is 2-0... Dat vertelde ik al, dat is verrassend op zich. Maar wat nog verrassender misschien wel is... is dat de titelhouder bij Vlaag echt wordt weggespeeld. En dat het daar 3-4-0 had kunnen zijn. En bij de andere wedstrijd in die pool ook nog steeds een verrassing. Want Nordsjeland staat nog altijd op 1-0 tegen het grote Juventus. noord Nordsjeland met Patrick Metiliga en Joshua John in de basis. Nog altijd op 1-0 door die goal van Beckman. En de keeper van de Denen, Jesper Hansen, dat is voorlopig de beste man... Van het veld. Uh, groep F Liel-Bayern. Nog altijd 0-1 door de benutte strafschop uit de eerste helft van Muller. Uh, Batenboris of Valencia. Dat is langzaam maar zeker de Soldado-show aan het worden. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke, geweldige spits. Dat weten we eigenlijk al een tijdje. Hij maakte 0-1 uit de strafschop vlak na rust. 0-2. En inmiddels is ook 0-3 van zijn hand. Voet liever. Uh, randje buitenspel, maar goed. Hij telde 0-3 Batenboris of tegen Valencia. Uh, in de pool van Barcelona, dat uh, weten we. Uh, Spartak Benfica namelijk al afgelopen, 2-1. En Barcelona Celtic, dat horen we van Ragnar. Uh, Galatasaray Klutsch is nog altijd 0-1 voor de Roemenen. Uh, bij Galatasaray overigens spelen Amrabat en Elmander mee. Elmander die kennen we natuurlijk nog van Feyenoord en NAC. En Manchester United Braga, dat hadden we gezegd. Kortom, er zijn eigenlijk weinig wedstrijden waar het echt op beslist is. De enige eigenlijk die echt zeker weet dat het rond is, is uh, Valencia... that. from no one man But if Olivia herself were at my door I'd have to say I'd let her in Something like Olivia Something like Olivia Something like Olivia van John Mayer. Hoeveel minuten heeft, moet Celtic nog overleven, Ragnar, om een punt mee te nemen uit Barcelona? Een minuutje of 10. En het is 1-1 inderdaad. Barcelona heeft behoorlijk gewisseld in de voorhoede. Alexis Sanchez vervangen, Villa erin gekomen, Pedro eruit en Theo erin. Hoekschop Barcelona bij die gelijke stand. Savi in balbezit in de as van het veld. Halverwege de Celtic helftbal gaat naar de rechterkant. En dan zal er een voorzet moeten komen. De achterlijn zal gehaald moeten worden. Gebeurt niet. Song is voor het doel. Maar kop er ruim overheen. Over de goal heen van Fraser Forster. En die is echt dé uitblinker vanavond bij Celtic. Uitstekende keeper, opgeroepen laatst als derde doelman van Engeland. Toen er twee Interlands werden gespeeld. En die song blijft nu even liggen. Nadat hij in dat strafschopgebied ten val is gekomen. Het publiek van Barcelona begint wat te fluiten. Maar twee inzetten gezien van Messi. Eentje van heel dichtbij met de voet. Gekeerd door deze Forster. En, uh, ook een kopbal, miraculeus met een hand uit de hoek weggehaald. Het grappige is dat hij bij Newcastle United is vertrokken naar Celtic opnieuw. Omdat Tim Krul, onze Nederlandse vriend, hem toen spelen onmogelijk maakte bij Newcastle United. En eh, dat is toch een geestige constatering. Want deze Fraser Foster is een geweldige doelman vanavond. Zong. En het uh, Barcelona dat weg probeert te, te komen. De blessure is uh, voorbij. En Celtic probeert van de eigen helft af te gaan. Dat lukt niet. Savi heeft overgepakt met die nieuwe mensen in de voorhoede. Is er druk van de Spanjaarden. Ook Theo dus in de ploeg. Die speler die altijd maar wordt omschreven als van de tweede selectie. Van Barcelona B. Dan vraag je je altijd een beetje af. Komt hij dan niet in een Porsche of een Aston Martin. Maar in een Renaultje of zo. Want het wordt er altijd zo nadrukkelijk bijgezegd bij Theo. Terwijl we die toch... Regelmatig gewoon goed zien spelen in Barcelona 1. Hoe dan ook, een blessure achterin bij Ambrose, denk ik. Of is dit uh, Wanyama? Een uh, blessure, en dat is uh, even pauze in deze wedstrijd, zo zou je dat kunnen zeggen. Een verontrustende blik bij Neil Lennon, de coach. Hij zal tevreden zijn met die 1-1 stand. Een minuutje of 7 nog tot het einde. En zo breekt overal nu de slotfase van de wedstrijd aan. Wat verandert er zo al nog op de veldenbas? Twee gelijkmakers gezien. Eerst in. Uh... We beginnen in groep E, waar Juventus achter stond in Denemarken tegen noord maar toch op 1-1 is gekomen. Fusinic maakte de goal, 9 minuten voor tijd. De keeper dus toch een keer geklopt. Dat was de man van de wedstrijd, dachten we, maar dat is hij dus nu niet meer. En in groep H is Galatasaray kloets 1-1 geworden door Burak Yilmaz, de spits ook van het Nationale Elftal van Turkije... die tegen Oranje vorige maand twee keer net niet scoorde, mm. maar nu net wel. We gaan naar Ron Jans. Of beter gezegd, we gaan praten over Ron Jans... want hij is niet langer werkzaam bij Standaard Luik. De club ontsloeg hem vandaag vanwege, zoals dat dan heet... de slechte resultaten. Standaard staat twaalfde in de eerste klasse in België. Armand Scheurs, vanuit België, goedenavond. Goedenavond. Ja, Ron Jans begon deze zomer. Heeft hij eigenlijk wel een echte kans gekregen in die paar maanden? Ja, eigenlijk niet, hè, want het probleem was dat de verwachtingen van de club veel te hoog lagen. Uh, de club heeft een eigenaar en een voorzitter, dat is een en dezelfde man, Roland Duchatelet. Dat is trouwens de achttiende rijkste Belg. En uh, die, die man heeft heel veel geld, maar of hij veel van voetbal uh, afweet, daar hebben wij onze grootste twijfels over. In alle geval, hij had zijn verdette spelers verkocht het jaar voordien al, Witzel onder andere, De Defour. En hij had zich vooral uh, laten versterken met jonge spelers. Maar ja, in topsport is natuurlijk geen geduld. En Ron Jans kreeg dus een nieuwe kern, vooral met jongere spelers. Maar Standaard Luik, dat is een heel rumoerige club. Dat is een soort FC Napoli, uh, 25.000 mensen die ontzettend veel kabaal maken... ...waar ook heel veel persaandacht voor heeft. En in, die, in dat soort wereld is vooral geen geduld om een nieuwe ploeg op te bouwen. En dat was het probleem van Ron Jans. De voorzitter vond dat ze met die kern goed, goed genoeg waren voor de derde plaats. Dat is de enige in heel België die dan die mening was toegedaan... Maar ja, hij was net de baas en Ron Jans heeft dan met een, met een kern die dat zeker niet aan kan uh, moeten werken. Nu met de twaalfde plaats stonden ze wel ver onder hun waarde gecasseerd. dat moet ik ook zeggen. Ja. Maar het was toch voor Ron Jans denk ik een heel slecht moment om bij die club een, een baan aan te pakken. Kan je dan zeggen dat er iets is misgegaan tussen Jans en de club of heeft hij eigenlijk gewoon heel erg pech gehad dat hij op dit beetje verkeerde moment ja. instapt? Ja, kijk, hij is begonnen met de bedoeling om combinatievoetbal te spelen. Dat heeft hij moeten afzweren drie wedstrijden geleden, want dat lukte echt niet met die jongens. Hij is overgeschakeld naar kick- and rush-voetbal, dan maar, hè, want dat waren ze de vorige jaren ook gewoon bij Standard leuk. Ja, en hij heeft nu verloren vorige zondag op Moos. En voor het eerst zei hij na de wedstrijd, we hebben te weinig kwaliteit. Uh, ja, als je natuurlijk dat zegt als trainer, dan weet je dat je je doodsvolgens aan het tekenen bent. Ik denk dat hij het echt niet meer zag zitten. Hij had ook, heeft ook bekend uh, voetbaltactische discussies met de voorzitter. En wij kennen die voorzitter intussen. Daar is geen begin aan. Dus ik denk dat hij kansloos was. Uh, hij had uh, misschien, als ze niet verloren hadden, had hij misschien nog een paar weken langer kunnen aanblijven. Maar laten we zeggen, de winterstop was toch al hoog gegrepen. Ja, zo. Ik heb eens wat zitten tellen. En ik kwam op een stuk of tien trainers in de afgelopen twaalf jaar. Bij standaar luik, dat is niet mis. Wat moet je nou als trainer hebben of kunnen of doen? Wil je het daar wel langer voor houden dan een paar maanden of één seizoen? Je hebt daar mensen nodig in het bestuur of in de technische staf die iets van voetbal afweten, want men heeft een hele reeks foute aankopen gedaan in de laatste tien jaar. En daar ligt eigenlijk het probleem van die club. Er is wel geld, maar er wordt niet altijd die speels gekocht die passen in het plaatje. En Ron Jans is de zoverste trainer die met dat probleem heeft af te rekenen. Ja? Ja. En bovendien, het verwachtingspatroon is veel te hoog, je moet weten... België, hè, dat zijn twee stukken, dat weet je toch. Hè. En in het Waalse stuk, daar is dat de topploeg. Dus dat is de topploeg eigenlijk van het halve land. Dus ja, daar wordt dan wel van verwacht dat die voor de titel spelen. En als je dat niet kunt met de kern die voorhanden is, ja, dan heb je een probleem. Wie ook trainer is. Ja, nou was Jans niet de enige trainer die er is uitgevlogen in de afgelopen 24 uur. Vertel. Ook Tronsoljet, ja, wij doen dat allemaal op dezelfde dag. Dat is gemakkelijk, dat ja, is met maar handig. handig Tronsoljet, die nog eerder bij Heren Veen geweest is, die had een heel ander probleem. Soljet vindt dat de spelers zelf discipline moeten opbrengen. Hij gaat daar nogal losjes mee om. Hij houdt er niet zo van om de teugels strak te houden. Iedereen moet dat maar zelf opbrengen. Blijkbaar was de spelerskern van Gent daar niet toe in staat. Wilden de spelers ook niet meer werken in een sfeertje van ja, iedereen uh, zoekt het maar uit, ver dat hij zich wil motiveren. Het bestuur keek daarop toe, was daar helemaal niet meer tevreden van. Wilde een trainer die de teugels wel strak hield. Ja, en die zaten dus met een probleem met en Dat heeft een maand geëtterd met slechte resultaten. Met spelers die uh, ja, eigenlijk niet echt gemotiveerd aan de wedstrijd begonnen. Je durft het bijna niet zeggen van provoetballers, maar het was zo. En daar zat de breuk eraan te komen. Het bestuur wil een trainer met een harde hand. En Soljet is een ander soort trainer. Ja. Voilà, dat ja. was het probleem. Punt, einde verhaal ook voor hem. En nu einde we hier toch, toch spreken, Armand, nog even misschien een gerucht uit de wereld helpen... of een verhaal bevestigen. Uh, bij Beerschot, de club tegenwoordig van de Nederlandse trainer Adrie Koster... daar is een verhaal met de spits die op straat gezet zou zijn... omdat hij de auto van Koster heeft beschadigd... en ook nog op de vuist is gegaan met een ploeggenoot. Wat is daarvan ja. waar? De helft is waar. Op de vuist gegaan met een ploeggenoot, dat is waar. Maar de voorzitter heeft duidelijk gesteld dat de wagen van uh, Koster niet werd beschadigd. Dus uh, jullie wagen komt er goed uit, maar uh, Koulibaly is wel ontslagen. Onze wagen. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, nog een staartje hieraan of uh, is het daarbij ook klaar? Nee, die Koulibaly is ontslagen. Dat is natuurlijk zeer uitzonderlijk dat iemand na een vechtpartij, na een wedstrijd ja, meteen wordt ontslagen. Dus dat is vooral wel erg uit de hand gelopen, vermoeden wij. Maar de club is heel karig in communicatie daarover. Ja, waarvan acte? Amans Guus. Mag ik dan toch zeggen dat het met Mario Been en John van der Brom wel goed gaat? In het kader van is er ook nog goed nieuws rondom Nederlandse trainers ja, in België. Daarom, ja, daarom. Ja, ja. Nou, vertel nog even dan. Wat gaat er zo goed? Ja, dat gaat goed. Been, Been brengt met Genk het, het mooiste voetbal van de competitie. Daar is iedereen het Kijk. over eens. Dat is echt, dat wordt een succesverhaal. Ze staan op één punt van de leider. En John van der Brom met Anderlecht heeft Europees wel uh, ja, de pedalen wat verloren. Ze hadden te sterke tegenstanders. Maar in de competitie gaat dat vrij aardig met Anderlecht. Er is ook een hele goede werksfeer door Van der Brom gecreëerd, heb ik gehoord. Ja, dus die twee zitten wel vast in het zadel. Oké, okay. wij zijn trots als Nederlanders ja, zijnde. Ja, Vanuit ja, België, ja, ja. allemaal is geweest, dankjewel. We gaan naar de slotfase van Barcelona tegen Celtic. Reguliere speeltijd zit er denk ik bijna op, Rachner. Minder dan een half minuutje. 1-1 de stand. Wat afzwaaiers gezien van Barcelona. En dat gaf aan dat Barcelona vanavond zichzelf niet is. Er is wel druk, maar er zijn weinig uitgespeelde kansen. Er is die goede Schotse keeper Forster. Maar het is nog niet voorbij. En vanwege de wissel zal er extra tijd gaan bijkomen. Barcelona valt aan. Combineert ook in het strafschopgebied en schiet op de paal. Dat gebeurt door David Villa. Hij is ingevallen en bezorgt dan Barcelona bijna nog een 2-1 overwinning. Het zou niet terecht geweest zijn, want van Barcelona verwacht je meer sterker nog... Misschien wordt vanavond de auto wel beschadigd van Tito Villanova. Want ik denk dat Barcelona-fans niet tevreden zijn met dit optreden. Het zal vast meevallen, maar we hadden ons van Barcelona vanavond meer voorgesteld. De afstand is een meter of 16. En daar vandaan schiet dan eh, Diagonaal via in het strafselgebied van Celtic. Vol op de paal. Er is geen kans op een rebound. Maar we spelen nog een minuut of drieënhalf. Vier minuten extra tijd erbij opgeteld. En... Daarvan nog 3,5 af te werken. Betekent ook dat er nog een stunt mogelijk is aan de andere kant van het veld. Balbezit nu voor de invaller. Al vroeg gekomen, Forrest voor de geblesseerde Samaras. De oudspeler van Manchester City, Van Heerenveen, ging door de enkel. En zou er wel eens een tijdje uit kunnen zijn. Kan geen voortzetting geven aan het veroveren van de bal wat hij eerst deed. Diep op de helft van Barcelona bij de vlag in de buurt. En dus neemt Barça over. Bal in het eigen strafschopgebied. Wat achter de man gespeeld aan de rechterkant. Het is Adriano, heeft geel gehad, net als Mascherano. Eigenlijk een middenvelder, maar vanwege al die blessures achterin... is hij op de backpositie gezet aan de rechterkant bij Barca. Dat een ingooi mag nemen op het middenveld. En zo neemt Barcelona bezit van de helft van Celtic. Balbezit in de helft van het veld met Savi. De captain wordt naar voren gedrongen. Maar dan komt het via de linkerkant alsnog het gevaar voor Celtic. Van Barcelona, tikje van Messi wordt niet begrepen. En zo uh, komt Celtic opnieuw weg uit de problemen. Nooit was er een overwinning voor Celtic op Spaans grondgebied. Wel een aantal keren gelijke spelen. Nog niet zo lang geleden gebeurde dat ook een keer in het seizoen. 2004, 2005. Toen werd het 1-1. Groepen het eerst van Eto O, op slag van rust zoals vanavond. Toen was het Harsen voor Celtic. Nu was het de gelijkmaker van Iniesta. En maar weer eens een aanval van Barcelona die doodloopt. Nog een, een minuutje of twee... In de extra tijd. En balbezit voor Forrest. Fraser Forster. Zo moet ik het zeggen. De doelman van Celtic. Legt uh, zijn bal klaar op de 5 meter lijn. En neemt daar natuurlijk alle tijd voor. Want uh, zo zijn ze dan ook wel weer de schotten. Die het uh, weer goed doen in eigen land. En dat is niet zo gek. Want ze zijn bij far de sterkste en rijkste ploeg. Maar ze willen ook wat in Europa laten zien. Terug in de Champions League. Celtic Het balverlies op de helft van Barcelona. Misschien toch weer de overname dan met Commons. Nee, dat lukt niet. En zo komt Barcelona. met eh, Op het middenveld Iniesta krijgt de bal van Song. Dan gaat het naar de linkerkant waar het Via is. Die naar binnen trekt. Een sliding van Loestig, de Zweedse international. Nog doelpunten maken een paar weken geleden of een paar dagen geleden. Die legendarische Duitsland-Zweden. Maar hij is de bal kwijt. En Song heeft hem voor Barcelona. As van het veld. De druk is er van de Spanjaarden. De bal gaat naar de buitenkant. Naar Theo. Voorzet ook. Maar veel lange mensen achterin bij Celtic. Misschien wel Messi op de rand van strafschopgebied, maar van de bal afgezet. Misschien zit hij wel met zijn gedachten bij zijn partner vanwege die zwangerschap. Want hij krijgt een kindje op korte termijn. Een kwestie van uren of misschien wel minuten. Barcelona, punt van strafschopgebied. Rechterkant van het veld en daar is hij. Ja, hij gaat erin voor Barcelona. Toch het doelpunt en het is Jordi Alba die opduikt voor de goal van Celtic. En de gedesillusioneerde blik van Neil Lennon. Want de coach van Celtic kan het niet geloven dat het in de derde minuut van de blessuretijd toch nog misgaat. Barcelona op 2-1. En het is de schotten niet gegund. Dit einde van het duel. De voorzet komt vanaf de rechterkant. Het is hoog en landt al ergens bij de verre paal. In het strafsomgebied van Celtic. En dan loopt Alba er tegenaan. We zitten zelfs al in de 94ste minuut. Het kijken is er van Adriano. Hij heeft hem ingezet met links. En de Schotse verdedigers gaan eronder door. Bijvoorbeeld Ambrose. En dan is er ook voor de meeverdedigende Forrest geen houden aan. Hij is zijn mannetje kwijt. En zo zorgt Jordi Alba de enige echte aankoop van Barcelona voor dit seizoen. Voor de 2-1. Hij tikt hem eigenlijk op de doellijn. Achter die uitstekende keeper... Ik heb het vaak gezegd, maar het gaat mis voor Celtic in de slotseconde. En dat zal inhouden dat Barcelona na drie wedstrijden negen punten heeft in deze groep G. Dat Celtic blijft staan op vier. Spartak Moskou won vanavond en heeft de drie. Benfica heeft er eentje en daar is dan het fluitsignaal van de uitstekend leidende Gianluca Rocchi. Zijn negende Champions League duel vanavond. De Italiaan vloot uitstekend, gaf tegen hele kaarten aan Barcelona, maar belangrijker de drie punten... Voor de ploeg van Tito Villanova. Jordi Alba is de redder van de avond. En ik vind het sneu, echt sneu voor Celtic. Want dat speelde zeer boven verwachting. McCoy's met Hang On Sloopy. Voor de laatste keer vanavond gaan we naar het matchcenter... voor het finale oordeel. Bas, want hoe is het allemaal afgelopen? Veel uh, verrassingen hingen in de lucht. Maar hoeveel kwamen er ja, uiteindelijk? Ja, we hebben wel een paar gezien, vind ik, hoor. Uh, behalve de late goal van Alba bij Barcelona... was ook nog een hele late goal bij Donetsk. Chelsea, die was van Chelsea, van Oscar, de nieuwe Braziliaan. Twee minuten voor tijd, maar dat betekende in plaats van 2-0, 2-1. En daar bleef het bij, dus daar schieten ze niet heel veel mee op. Dat vind ik een verrassing, hoewel Donetsk bepaald niet mag worden onderschat... Uh, de ploeg uit Oekraïne in dezelfde pool is, want alles is afgelopen... Hè, nu noord tegen Juventus geëindigd in 1-1. Dat vind ik toch eerlijk gezegd ook wel relatief verrassend. En dat betekent dat Shakhtar daar aan de leiding gaat met zeven punten... gevolgd door Chelsea, de titelhouder, toch? Die zich behoorlijk heeft laten afschminken vanavond met vier punten. Juve met drie en de Denen noord met 1. In groep F is uh, Liel-Bayern geëindigd in 0-1. Muller, strafschop na een uh, overtreding op Laam, die wel heel makkelijk naar de grond ging trouwens. En Baten tegen Valencia eindigt in 0-3. Daar hadden we het al over. Soldado, soldado, soldado. En dat betekent dat er in die groep nu drie ploegen zes punten hebben. Valencia, Bayern en Baten-Borisov allemaal op zes. En Liel's rol lijkt dan wel uitgespeeld, want die staat dus nog op 0. In groep G, nou ja, Barcelona hebben we gehoord. Die winnen in de slotseconde van de wedstrijd met 2-1 van Celtics. Spartak Benfica, die was uh, vanmiddag al gespeeld. 2-1, wint Spartak zonder Demi de Zeeuw, want die was ziek. Wel met Arie, de oudspits van AZ. En bij uh, Benfica deed Ola John nog even mee. Uh, 60 seconden om precies te zijn. Mm. Toen mocht hij het veld nog inkomen als vervanger. Dat was dan wel weer uh, grappig. Van Matic zou spelen van Vitesse. Dat hielp dus niet meer, want Benfica verloor met 2-1. In die groep, nou ja, Barcelona aan de leiding, 9 punten. Dan Celtic met 4. Die hebben toch nog steeds wel aardige papieren dus. Spartak Moskou komt nu op 3. En Benfica, dat valt er behoorlijk tegen, die staan op 1. Uh, groep H dan tot slot. Uh, Manchester United tegen Braga, dat werd 0-1-0-2. Waar Buetner er eigenlijk twee keer in het begin van de wedstrijd... hij had dus een basisplaats, niet goed uitzag. Maar via Hernandez, Evans en nog een keer Hernandez... werd het wel 3-2 voor Manchester United... Persie speelde wel, scoorde niet. En Galatasaray tegen Kloetsch. Dat stond heel lang 0-1. Zelfs toen Kloetsch met 10 man kwam te staan, maar werd uiteindelijk via Burak Yilmaz 1-1. Galatasaray miste ook nog een strafschop. Amrabat speelde in de basis, maar scoorde niet en dat heeft voor de stand tot gevolg dat Manchester United aan de leiding gaat met 9 punten, gevolgd door Kloetsch met 4, Braga met 3 en Galatasaray met 1. En dat was de Champions League voor vanavond. Verrassing van de avond? Chelsea. Hè? Ja, vind ik wel. Dat je, uh, dat, maar dat zegt ook wel wat over de kracht van uh, Donetsk. Ja. Zoals gezegd, niet onderschatten. Ja. Wij sluiten het matchcenter. Bas Tegelen, dankjewel. dank je wel. En morgen heropen we, want dan is er ook een Champions League-avond. En de Amsterdam Arena, die zal daarin voorkomen morgenavond. Want die zit morgenavond niet vol als Ajax als gastheer optreedt van Manchester City. De mensen die wel komen, hopen natuurlijk op een goed resultaat. Maar ook zij weten wel dat deze groep voor Ajax weliswaar schitterende affiches heeft. Maar misschien ook zomaar nul punten aan het einde van de rit oplevert. Want ook nu weer begint Ajax als de underdog tegen de kampioen van Engeland. Als Ajax nog iets wil, dan moet er nu iets gebeuren. Een bijdrage van Ronald van der Geer. Hey, wil je nog wat betekenen of, uh, voor het overwinter... of het nou in de Europa League is of in de, in de Champions League... zal je deze wedstrijd tot een goed einde moeten brengen. En uh, dat zal ons uh, doel zijn zijn De woorden van Frank de Boer. Na nederlagen tegen Dortmund en Real Madrid. Is het voor Ajax erop of eronder? En dat in een duel dat het best als een treffer tussen kat en muis omschreven kan worden. Alleen financieel al, want de stal van Manchester City vertegenwoordigt een waarde van 498 miljoen. En de voetballers van Ajax zetten daar maar een kleine 86 miljoen tegenover. Maar ja, geld zegt veel, maar niet alles. En dus is de trainer van Ajax hoopvol gestemd. Als het gaat om het behalen van het broodnodige punt. Jo, ik denk het wel, ik denk dat wij tegen Madrid gewoon een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Natuurlijk is Madrid een hele goede tegenstander, maar gewoon dat wij ver onder onze kunnen hebben gespeeld. Tegen Borussia hebben we wel goed gedaan en heb je jammer genoeg in de uitwedstrijd heb je net geen punten binnengehaald, met een beetje geluk had je ook kunnen winnen uiteindelijk. En uh, morgen zal het een andere wedstrijd zijn. En uh, als we gewoon een goede vorm hebben, dan uh, heb ik er alle hoop op. En natuurlijk hebben zij een goed team. Maar als wij in vorm zijn, zijn wij ook een goed team. Maar dat goede team van de boer laat nationaal met enige regelmaat het afweten. Na negen wedstrijden is bijvoorbeeld de achterstand op koploper Twente al vijf punten. En speelde het elftal van de boeren ook al vijf keer gelijk. Voetballend ja, lijkt het prima, maar zodra er ja, mannelijkheid, volwassenheid... persoonlijkheid gevraagd wordt in wedstrijden... geven de lichtvoetige Amsterdammers niet thuis. Afgelopen weekend werd dat in Almelo nog eens duidelijk... toen Ajax een 3-1-voorsprong verspeelde en het uiteindelijk 3-3 werd. De boer erkent het probleem en werkt eraan. Ja, je kan het alleen maar aankaarten en uh, proberen duidelijk te maken... dat dit op een hoger niveau uh, of op elk niveau uh, wordt geëist... En, uh, het is een dure leerproces voor de individu, maar ook voor het team. En laten we hopen dat ze snelle leerlingen zijn. Ja, de boer hij heeft het gelukt dat hij de onverzettelijkheid van Ejong Eno weer kan benutten. velden uit Cameroen is terug van blessureleed. Pakte gisteren alleen bij zijn rentrée in jong Ajax gelijk weer rood. Competitie er dus nog niet bij, tegen City wel beschikbaar. En hij vormt met Pals en Babel eigenlijk het trio persoonlijkheden in de Amsterdamse ploeg. Uh, nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat ik uh, de nodige ervaring uh, terug heb genomen uh, in dit Ajax. En, uh... Ja, waar ik denk uh, mijn steentje bij te dragen in, in dat opzicht, uh, doe ik dat ook gewoon. Zegt Rijn Babel, die in korte tijd een van de belangrijkste pionnen van Ajax is geworden. Tegen Heracles moest hij trouwens vanaf de kant toe kijken. Dat was een tactische beslissing van de boer. Babel is er niet boos om geworden. Het is natuurlijk, uh, weet je, de trainer bepaalt altijd uh, hoe er gespeeld wordt. En, en uh, als speler moet je dat natuurlijk gewoon accepteren. En, uh, ik bedoel, ik heb genoeg meegemaakt om, om, om zoiets ook gewoon te kunnen accepteren. En, uh, Um, nou ja, morgen is sowieso een heel andere wedstrijd als, als, als uh, van het weekend. Dus uh, ik denk uh, ja, sowieso een uh, iets andere samenstelling. Al dus rijden in Babel. Ja joh. En verder is het gewoon koffiedik kijken. Manchester City mist dan wel David Silva. Maar zal zich verre van gehandicapt voelen zonder de Spanjaard. En City zal gemotiveerd naar Amsterdam zijn gekomen. Want ook die ploeg, de Engelse kampioen, heeft gewoon een resultaat nodig. De helft van Roberto Marcini verloor van Real. En speelde moeizaam met 1-1 gelijk tegen Dortmund. Er moeten dus punten komen. Kwart voor negen zal er morgen worden afgetrapt in wat we noemen. Um, ja, een grote wedstrijd. Uh belangrijk van onze kant natuurlijk uh, willen we nog meedoen dus uh, ja dat weten we als groep. Aldus Ryan Babel en Manchester City mist morgen in die wedstrijd tegen Ajax een aantal spelers David Silva, Maicon en Javi Garcia zijn allemaal geblesseerd. Wie weet wat het mag opleveren voor Ajax morgen natuurlijk in zijn geheel te horen op Radio 1. Ervaringen uitwisselen, tips geven over en weer en Londen evalueren. Daarvoor zijn de Olympische coaches drie dagen bijeen in Friesland. De een is van het judo, de ander doet aan turnen en weer een ander is van het hockey. En toch is het dat gevoel van saamhorigheid en die gezamenlijke Olympische ervaring. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. foutloos en de tijd. 49, 79, 100. Op de 2-0, Maatje Pongen. En dan met applaus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 In de kader van innovaties en wetenschap uh, met name embedded scientists... daar kunnen we gewoon nog steeds voor uh, iets versteken. Belangrijk is wel wat ik geleerd heb, is dat, dat uh, vooral die teamploegen... Uh, die wat, wat vaker problemen hebben met de communicatie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 Uh, ik ben het nog lang niet vergeten, maar ik denk dat het, uh, het concept hiervan wel is, uh, naast het evalueren, een afsluiting uh, voor de, voor de Spelen. Ja. En dat was nog heel lang gezellig daar in Friesland. Morgen wordt het schema van de Tour de France van 2013 bekendgemaakt, van de honderdste Tour de France dus. Gio Lippens, goedenavond. Jij bent al in Parijs, zoals het hele wielerjournaie. Uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat daarover van alles ging vandaag, behalve over die Tour. Ja, het ging vooral natuurlijk over die hele zaak rond Lens, Armstrong... en iedereen praat daarover. Uh, ik moet eerlijk zeggen, op de Franse tv... Uh, heb ik net gewoon lekker even naar een voetbalwedstrijd zitten kijken. Naar die slechte wedstrijd tussen Lille en Bayern München. Hm. Uh, daar was verder niets te zien van gedoe rond, uh, rond Armstrong. Uh, weinig aandacht dus op dit moment. Maar als je gewoon naar de kranten kijkt... Ja, dan zie je wel dat er veel aandacht is. En natuurlijk, al die journalisten hier... die hebben het er ook alleen maar over. Dat toerschema dat morgen bekendgemaakt wordt... Ja, het zal ze eigenlijk allemaal een beetje worst wezen. En hoe reageert Frankrijk? Is dat hetzelfde als wij dat deden gisteren? Ja, het is net als bij ons met grote instemming. Ik heb Leek Kiep er nog eens even op nageslagen. Daar staat nu in een grote kop boven. En nu de rekening. En dat doen ze dan op het prijzengeld dat Lance Armstrong mogelijk zal moeten gaan terugbetalen. Bijna 3 miljoen euro. 5,8 miljoen euro zou hij terug moeten gaan betalen aan die gokorganisatie. Waarop hij zelf had ingezet op zijn zeven toerzegers. Dus uh, het verhaal gaat er voornamelijk over hoe die straks financieel misschien wel kaal geplukt gaat worden. En natuurlijk heel veel reacties. De reactie die we ook in Nederland hebben gehad van John Faye van het WADA, de grote baas van die Wereld die zegt uh, dat uh, met name de UCI en het bestuur van de UCI... toch niet zo gemakkelijk over die zaak moet heen stappen. Ze hebben Armstrong dan wel als waar geslachtofferd... maar ze zouden zelf ook conclusies moeten trekken. Ja, is dat de algemene mening daar, als je, als je zo om je heen kijkt? Want de baas van het WADA zegt dat dan, maar wat zeggen alle andere mensen? Moeten ze opstappen ja, veel met meer en die dat zeggen en Verbrugge? Ja. Nou kijk, onder de collega's, maar goed, daar moeten we niet op afgaan. Die roepen het natuurlijk allemaal. Uh, het was natuurlijk ook wel een, een, een tamelijke wanvertoning daar in Zwitserland... waarin uh, vooral naar het verleden werd gewezen... maar geen moment werd stilgestaan bij de fouten van de UCI zelf. Uh, McQuaid, die keihard zei, ik blijf zitten. Ik zie geen enkele reden om op te stappen. Hein van Brugge, die wat hem betreft niet onderzocht hoeft te worden... het verleden van Hein van Brugge, want er zou niets bewezen zijn. Nou, vandaag komen de reacties hoor. Uh, David Miller heeft gereageerd, Tyler Hamilton, Jurk Jakse, uh, voorzitter... van dat is Luxemburgse wielerbond, wie kent hem niet, Jean Regenwetter heet die man. Hm. Uh, allerlei mensen die allemaal roepen dat de UCI echt grote kans heeft laten liggen... en dat is dan de kans om schoon schip te maken. Ze eisen allemaal het aftreden van Bekweet. Uh, die directeur van de Waarde, John Fee, heeft dat gedaan... en die heeft zelfs letterlijk gezegd van jongens, doe die oogkleppen nou eens af... Uh, en leg niet alleen die schuld bij Armstrong. Kijk vooral eens eventjes en onderzoek vooral nou eens even die eigen geschiedenis. Even een heel ander geluid tussendoor, want dat is soms ook interessant om te horen. Miguel Indurain, vijfvoudig toerwinnaar, die nog wel in de boeken staat. Die gelooft nog altijd in de onschuld van Armstrong, krijgen we vandaag naar buiten. Ik heb wel zo'n vermoeden waarom dat is, maar begrijp jij dat? Ja, ik, ja, inderdaad, vanwege hetzelfde vermoeden als jij hebt. Uh, ik vind het trouwens vreemd dat Indoorijn zich uitspreekt over deze zaak. Want Indoorijn hoor je eigenlijk nooit. Indoorijn nee, is een, niet, een stille nee. kracht nadat hij uit het wielrennen is teruggetreden. En hij reageert normaal gesproken nergens op. Maar roept nu van uh, ja, dat, dat Armstrong uh, wat hem betreft uh, onterecht uh, veroordeelde. Sterker nog, hij is niet schuldig aan het gebruik van doping. Nou, dat zijn hele vreemde verhalen, vind ik hoor. Van een uh, vijfvoudig oud-tourwinnaar waar ook wel iets over te denken valt. Uh, verder zijn er ook nog min of meer verdedigende teksten geweest... in allerlei uitlatingen van. Daar komt er alweer zo'n eentje, Eddie Merks, Maar ook van Samuel Sanchez, dat verbaast me wel hoor. Spaans wielrenner van dit moment, voormalig Olympisch kampioen. Alejandro Valverde, ze roepen allemaal... Armstrong is te zwaar gestraft. Ja, nou ja laten we daar het onze van denken dan. Morgen, dan is die presentatie dus van de 100ste Tour de France. Verwacht men daar dat uh, de toerdirectie daar nog met een statement gaat komen? Uh, iets gaat zeggen richting de UCI, wat dan ook? Ik verwacht het eerlijk gezegd wel. Nou, niet zozeer misschien in de richting van de UCI... maar wel een waarschuwende vinger in de richting van het wielrennen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat Christian Pridom uh, uh, een, een, een, een praatje houdt... over het parcours en over de schoonheid van de toer. En er zal ongetwijfeld een, een, een behoorlijke ja, woedende oekaze komen... in de richting van al die wielermensen die in die zaal zitten. Je moet je voorstellen, al die oude toerwinnaars behalve Armstrong natuurlijk, uh, die zitten daar gewoon in de zaal... en uh, die zitten voornamelijk ook nog op de eerste rij. En ja, die zullen toch uh, een, een geprikkelde Prudom tegenover uh, zich krijgen. Uh, en ja, we weten ook allemaal dat er nog van alles staat aan te komen... want het is al yeah. absoluut nog niet afgelopen. Prudom, die zal uh, een preek houden. Uh, we zitten natuurlijk met z'n allen te wachten op de nieuwe schandalen... die er gaan komen, Operation Puerto, die rechtszaak... het zaakje rond uh, Dr. Ferrari. Allerlei zaken die nog in de toekomst uh, naar buiten komen... En Vandaag... Een relatief kleine wielrenner hoor. Een Noor, Stefan Kierkaard. Het is een oud ploeggenoot van Lens Armstrong. En die heeft geheel vrijwillig, zonder druk van justitie. Heeft hij een bekentenis gedaan dat hij doping gebruikt heeft in de tijd uh, van Armstrong. En dat iedereen in zijn ploeg dat deed. Konden nog dus wel dat wij. soort zaken verwachten we nog wel. Ja, Gio Lippens vanuit Parijs, dankjewel. We horen jou morgen terug. Want dan is dus die officiële presentatie van de 100ste Tour de France. Tot zover voor vanavond. Morgen zijn we er heel lang vanwege Champions League. Ajax tegen Manchester City. Graag tot dan.